Interpol heeft een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd voor vier leden van Hezbollah. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. De opsporing gebeurt op verzoek van het speciale tribunaal voor Libanon in Leidsedam. Het onderzoek naar de moord op Hariri verdeelt het land. De shiïtische Hezbollah-beweging, die door Iran wordt gesteund, maakt de dienst uit in de regering. De organisatie ontkent elke betrokkenheid bij de moord.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 De eerste bergetappe deze tour kende een verrassende winnaar. Daar hebben we Rui Costa nog steeds met uh, voorsprong. Gaat hij dan toch een etappe winnen hier in de toer? Hij gaat winnen. Hoe is het mogelijk? Zeg? Robert Geesink had een slechte dag. Hij verloor ruim een minuut en denkt zelfs een afstappen. Dit niveau heeft het uh, naar mij niet veel zin om, uh, om in de toer mee te fietsen. Want uh, ja, zoals ik al zei, als hij niet wil, dan, uh, dan heeft, het, uh, heeft het niet zo veel zin. Ook ploegleider Adrie van Houwelingen ziet het somber in. Dit is een etappe van niks voor een klemmer. Als je ziet wat er voorin zit. Ja, daar zit die spelomstandighes bij normaal gesproken dus ja, lichamelijk uh, zit het niet, uh, niet in orde. De zieke Wout Poels had ook een heel slechte dag. Hij kwam 28 minuten na de winnaar over de finish, twee minuten voor het verstrijken van de tijdslimiet. Aan opgeven had hij niet gedacht. Ja gewoon doortrappen eigenlijk gewoon om binnen te komen, want uh, ja, buiten de tijd is ook zo'n zonde. En, uh, ik moet er gewoon even doorheen komen, dan komt er wel weer goed.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 ja, ik denk niet dat, uh, dat dit, dit, uh, Robert is, uh, een, of niet, dat het niveau is van rennen waar ik normaal ben. En uh, ja, daar baal ik natuurlijk ontzettend van. Omdat ik uh, ja, de toer heel lang naartoe geleefd ik heb had ervoor gewerkt. En uh, ja, nou, door zo'n val uh, nu zo rondrijden is dus niet, uh, niet echt plezierig. Waar zit het precies? Hè? Je, je, je hebt erg last van je rug. Hè? Is dat het wat uitstraalt naar je benen waardoor je niet kan aanzetten? Ja, mijn rug en ja, mijn benen willen gewoon niet. Ik kan gewoon... Uh, tempo niet volgen en uh, ik weet niet wat het is, maar uh, ja, het gaat gewoon niet. Hoe moet dat nou de komen? Ja, morgen moet je, je moet morgen doorzien te komen, morgen ook weer op en af. Ja, nou ja het is gewoon natuurlijk een beetje langzaamaan. Je begint een beetje droevig verhaal te worden en uh, nou ja, we gaan, het, gaan er even goed over nadenken en uh, zien we hoe het gaat. Over nadenken, wat bedoel je daarmee? Nou ja, gewoon over de, hoe het er nu voor staat. Ik bedoel, uh, ik ben druk bezig geweest met mezelf uh, die laatste, uh, laatste 20 kilometer. En, uh, uh, ja, we moeten eerst eens even kijken hoe ik er nu voor sta en wat, wat de andere mensen ervan denken. Maar uh, op, dit, op dit niveau heeft het naar mij niet veel zin om, uh, om in de Tour mee te fietsen. Want uh, ja, zoals ik al zei, als ik het niet wil, dan, uh, dan heeft, het, uh, heeft het niet zo heel veel zin. Denk je serieus aan van misschien moet ik wel stoppen? Misschien moet ik wel, moet ik wel opgeven? Nou ja, ik, ik uh, denk dat ik er alles aan gedaan heb. Om, uh, om, uh, en, en de mensen om mij heen, uh, om, uh, om weer een beetje op het uh, niveau te komen. Ik bedoel, uh, uh, ja, de wonen en zo zijn niet eens een probleem. Maar het uh, ja, lichaam wil gewoon niet, uh, niet, niet vooruit. En, uh, en, en ja, ik denk dat ik, uh, wat ik net al zeg, uh, rennen van een renner van beter niveau ben dan wat ik hier nu laat zien. Ja, Robert Geesik is dus niet zeker of hij de Tour wel gaat uitrijden. Eens kijken wat zijn ploegleider Adrie van Houwelingen daarvan vindt.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 uh, voorlopig heel veel invloed op, uh, op het rijden van die twee. Ja, dat was dus uh, niet Adil van Houdingen... maar uh, Erik Breukink, de technische directeur van de ploeg. Ja, en die heeft er natuurlijk ook wat over te zeggen. Onze verslaggever, Steven Daasboot, is nu in het hotel van Rabo. En zometeen wellicht meer over de situatie van Robert Gezink, Zo direct in de uitzending. Goed, uh, dan naar de beste Nederlander in de etappe van vandaag. Dat was Rob Ruig van Vakant Soleil. Daar gaat het wel goed mee met die ploeg. Ruig gaf 33 seconden toe op Rui Costa en eindigde als 38ste. Ja, de hele week gaat al goed. Ik hoop dit vast te houden. En ik hoop eigenlijk nog een stapje beter te worden. Ik hoop dadelijk in het hooggeberg ja, echt om een recht te kunnen komen. En ja, ik probeer gewoon met de dag te evalueren en dit vast te houden nogmaals. Kun je aangeven hoe zwaar deze finale was met die klim van de tweede categorie en die slotklim? Ja, het tempo ligt onwijs hoog de hele tijd. Het is super nerveus. Uh, ja, er zaten ook rappe mannen tussen, zoals Gilbert. Dat zijn uh, mannen ja, die niet voor het hoge berg uh, zijn. Maar, uh, ook Husshoft. En die, die knallen nu nog mee. Dus, uh, ja, er zijn mannen die zijn nu nog gebaat bij, uh, bij een goede rituitslag. Die dadelijk uh, weg gaan vallen. En, uh, ja, vandaar dat het ook wat uh, hectisch was. Ook uh, in de afdaling vieren of Die doen een aanval op de, op de klim van de tweede categorie.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 Goed, Johnny Hoogland dan. Hij slaagde er niet in zijn bolletjes trui te verdedigen. Hij miste de ontsnapping van de dag en leverde zijn trui in... bij de Amerikaan T.J. van Garderen. Van Gerderen, Wat u maar wil. Niets aan te doen. Ja, ik, eh, ik voelde me eigenlijk heel goed alleen. Vrij snel in het begin de race hij ik weg, maar dat nee, was jammer. Maar ja, ik dacht ik kan wel helemaal naar de kloten gaan rijden nu. Maar eh, als ik me zo blijf voelen, dan komt die trui wel terug. En wanneer, wanneer komt hij terug? Weet ik niet, maar ik voel me heel goed vandaag op het maat. ik ook nog, uh, nog in de groep eigenlijk. Alleen ik miste even het wiel van, uh, van uh, Vinokurov in de afdaling. Die wint toch niet of wel? Wint hij? Nee, nee. nee. Okay. Costa wint. Oké. Okay. Dus, uh, maar ik voel me goed. Ja, Turnier Hoogland vol vuur, vol strijd. En waar Hoogland vandaag de slag miste, zat Addy Engels wel van voren. Lang reed hij in de kopgroep mee, maar toen er geklommen moest worden, haakte hij af. Het was een zware dag geweest. Het probleem was dat ik soms iets te veel wilskracht heb. Maar gisteren gevallen, stijf vandaag. Maar ja, dan zit ik toch in die kopgroep. Ja, en dat, uh, dat deed verschrikkelijk zeer. Kon, uh, het ging ook verschrikkelijk snel in het begin. Ik moest ook gewoon in het wiel uh, blijven zitten, kon niet kon nie meedraaien. Ze dus reden met de bijnaaf ook. Maar ja, op een gegeven moment ben je vertrokken en dan uh, begint het uh, goed rond te draaien. En dan, ja, dan liep het wel. Maar van het moment dat uh, die tweede categorie klim uh, begon en, en van gaat er één keer goed aanzetten, was het. Uh... Maar ja, goed. Heb je er dan achteraf spijt van? Nee, ik heb er geen spijt van. Kijk, uh, ja, je kan zeggen van oké, okay, gevallen uh, gisteren en uh, ik, ik, ik probeer krachten te sparen. Maar we hebben gewoon verschrikkelijk veel pech gehad met de ploeg al. En, uh, we, moeten, uh, we moeten ons best doen om dat tijd te keren. En, uh, Zat dat in je hoofd, he, het uitvallen van bonen? Uh, nou, niet, niet alleen dat. Uh, kijk, ik wil, uh, ik, ik, ik wil er gewoon voor gaan. Uh, in ontsnapping zitten komt niet op bestelling. En uh, uh, ja, ik sprong mee en we waren weg. Dus uh, ja, ik had het dan afgereden. Maar goed, uh, ja. Ja, wat moet je er nog meer over zeggen? Adi Engels. Hij kwam uiteindelijk als 125ste binnen. Bijna 19 minuten na de winnaar Costa. Overlaat binnen laat binnen gesproken, gesproken. de rode lantaarn was vandaag in handen van Wout Poels. Hij had 28 minuten meer nodig dan de winnaar om de eindstreep te passeren. Dat was twee minuten binnen de tijdslimiet. Pools reageerde kort en krachtig op de vraag hoe hij zich voelde. Kut, helemaal kapot. Heb je nog naar de klok gekeken toen je over de finish kwam? Ja, volgens mij stond hij op 28 minuten, volgens mij is dat net genoeg. Man. <tie> hoe vervelend, hoe zenuwslopend zijn die laatste kilometers? Wat gaat er allemaal door je heen? Ja, gewoon de doortrap eigenlijk, gewoon om binnen te komen. Want, uh, ja. buiten tijd, dat is ook zo zonde, en ik moet er gewoon even doorheen komen, dan komt het wel wel goed. Maar het was gewoon even kloten vandaag. Wat heeft je er doorheen geslagen? Nou, gewoon dat het toer is. En ik wil hem gewoon uitrijden. Dus, uh, dus, ja. Wat is verder de oorzaak? Nou, ik ben gisteren ben ik voor de start ziek geworden. en uh, Daar heb ik nou denk ik nog te naweeën van. En op een gegeven moment kon ik gewoon niet meer volgen en dan houdt het op. Ja, terwijl dit toch de eerste serieus test is. Hè? Met wat colletje schrok je daar dan van dat je ineens echt aan de bak moest? Ja, op het begin ging hij eigenlijk wel goed. Maar toen kwamen die klimmetjes, die eerste ging ook wel goed. En toen voor die klim van 6 kilometer moest ik lossen. En uh, ja, dus ja, ik schrok eraf. Ik weet gewoon dat ik nog niet in orde ben. En, uh, en ik weet waar het ligt, dus dat is ook wel fijn. Wat dan? Ja, dat ik ziek ben geweest. Of dat ik een naalwee van heb. Dus en daar ben je niet 1, 2, 3 van uh, opgeknapt. Maar je hebt het gered? Ja, gelukkig wel. Overmorgen rustdag? Ja, inderdaad. Daar naartoe leven. De klassementen. Tor Huurshof rijdt ook morgen weer in geel. Hij heeft een minime voorsprong op Cadel Evans. 1 seconde. Frank Schlek volgt op 4 seconden. De bolletjesrui gaat van Junior Hoogland over op TJ van Garderen. En Philippe Gilbert hult zich morgen weer in het groen. En als u van start gaat, draagt Robert Gezik morgen gewoon de witte trui als beste jongeren. 26 jaar geleden en Foreigner heeft het nog steeds over gisteren. That was yesterday, zoals we voor de plaat al hoorden was het allesbehalve feest in de geleden van de ploeg, De naweeën van al die valpartijen, van Gezink, van Karate die wegen zwaar. Zeker Gezink was dus aangedaan en weet eigenlijk helemaal niet of hij nog wel opstapt... of hij deze toer nog wel gaat uitrijden, zo liet hij doorschemeren. We hebben Erik Breuking al gehoord, inmiddels zijn we enkele uren verder... en hebben we Steven Dalenbout gestuurd naar het hotel van de Rabobank... voor het allerlaatste nieuws en heeft zojuist gesproken opnieuw met Erik Breuking. Dat is natuurlijk net na de koers en de teleurstelling. En, uh, ja, hij ging er gewoon vanuit om daarvoor in te kunnen eindigen natuurlijk. Maar uh, goed, na de wedstrijd in de bus met de renners, uh, dan krijg je al heel andere uh, geluiden. en Dan uh, is het gewoon weer uh, vooruitkijken naar de dag van morgen. Hij, heeft, hij rijdt nog in het wit, hij verliest dan een minuut. Uh, het herstel moet zich nu in, te, in gaan treden, daar moet je wel op hopen. En, uh, ja, dan gaan we gaan gewoon weer net als alle andere dagen masseren, eten, slapen en morgen weer een start nemen. Maar is dat in de bus ook het beeld geweest uh, dat jullie zagen uh, ja, een geslagen renner die uh, toch even wat doelen ook bij moet stellen? Ja, ik, ik, kijk, ik denk dat je moet uh, kunnen be begrijpen dat, dat iemand heel erg teleurgesteld is. En hij heeft ook afgezien, uh, 25 kilometer, ja, hij zit niet op zijn plek. En hij voelt zich niet zoals hij normaal kan zijn. Dus hij is niet, niet helemaal fit. En de enige oorzaak is gewoon die valpartij. Dus het is ook heel simpel. We weten de oorzaak. En we hoeven we verder niet moeilijk over te doen. En het is nu wel zo uh, na drie dagen. en Het lichaam heeft tijd nodig om daarvan te bekomen. Maar dat wordt je niet gegund in een Tour. En uh, ja, nu heb je morgen nog een behoorlijk lastige dag. Maar dan een rustdag. En die kan heel welkom zijn. Nou, ik dacht vanmiddag even. Ja, van, nou, ik, ik weet het niet. Misschien geeft hij wel op. Is dat ook wat, wat jij hebt gedacht? Nee, dat is denk ik bij niemand van ons nog zo geweest. Omdat wij hem niet vlak na de wedstrijd zien. Dus zijn reacties vlak na de wedstrijd zien wij niet. En goed, je ziet wel een renner die het moeilijk heeft en die teleurgesteld is. Maar goed, dat is nu even verwerken. Het is niet makkelijk. En het zal nog moeilijk zijn. Ik kan ook niet voorspellen hoe het allemaal gaat verlopen. Maar voorlopig... ...gaan we ons gewoon weer voorbereiden op de dag van morgen. Ja, Want jullie zeggen, wie weet loopt de dag van morgen wel al beter dan vandaag. Er komt een rustdag aan. En misschien kun je op de rustdag al zeggen van... ...ja, uiteindelijk hebben we maar met Geesik maar ruim een minuut verloren. En dat was dan vandaag. Ja goed, dat is heel optimistisch. En dat, uh, dat kan allemaal. Uh, het blijft sport. Uh, uh, het een feit is dat hij niet 100% fit is. En, en ja, langzaam moet hij die, moet die nou toch wel van die, van die val gaan herstellen. En ik zeg... In een tour herstel wordt je eigenlijk niet gegund. Dat is heel moeilijk. En je ziet heel veel jongens die na valpartijen het gewoon heel moeilijk krijgen. En karate had vandaag ook zijn, uh, zijn moeilijkste dag. Dus dat, ja, dat heeft wel met elkaar te maken. Het lag in dezelfde valpartij. Baredo klaagde eigenlijk een beetje hetzelfde. En die was dan minder hard gevallen. Dus uh, ja, nu is het uh, hoop echt dat het herstel zich goed, uh, goed intreedt. In, in op welke manier is er extra aandacht voor Robert Geesek deze dagen? Ja, natuurlijk fysiek in, in de manier van behandelen. Maar is er ook ondersteuning mentaal? Ja, nee, dat komt van, uh, uit verschillende hoeken. Er komt natuurlijk de steun van, van zijn ploegmaten. Ik denk dat die uh, cruciaal is. Maar ja, de, de, de ploegleiding uh, vanuit uh, uit Nederland. Ook de mensen die met hem werken. Maar je moet het ook niet allemaal te zwaar gaan maken natuurlijk. Want je zit gewoon in de toer. Hij moet ook zijn hoofd een beetje leeg kunnen maken. En... en ja. Maar ik zag een beetje een toffe blik in zijn ogen vanmiddag. Of heb ik me dat verbeeld door die uitspraken? Nou ja, goed. Ik denk dat je even de, de strijdlust kwijtraakt. Als je op die manier finished in een, en de renners voor je ziet waar je normaal die niet tegenkomt bergop. En ik denk dat hij dat, dat een beetje uitstraalde natuurlijk. Ja, het is ook logisch, uh, hij zit niet op zijn plek en hij voelt zich niet 100%. Dus ja, dan krijg je zulke, uh, zulke reacties. Maar morgen staat hij hier aan de start? Daar ga ik helemaal vanuit dat dat gewoon een gewone dag is, zoals, zoals alle anderen. De toerblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Zie jij uh, Robert Geesing de Tour uitrijden? Nou, er is wel paniek in, uh, in het kopje bij hem. Dat is wel heel duidelijk. Want het is natuurlijk de eerste dan moet, reactie... maar dat zegt toch al wel weer veel van de eerste reactie, of niet? Een renner voelt als geen ander hoe hij er zelf voor staat. En, en dat, dat wekt alleen nog maar meer twijfel op in, tussen oren. Uh -huh. En ik zeg dat je van goede huizen moet komen... om zo'n jongen er doorheen te trekken. En daar zijn ploegmaats uh, in mijn ogen niet capabel voor. Daar moet je een, uh, een professioneel iemand bij hebben die, uh, ja, die daar... Die daar uh, die daar wel iets mee kan. Wat denk je dan aan? Nou, uh, ik heb die naam al eens keer laten vallen. Ik heb uh, ooit dus uh, een hele goede haptonoom leren kennen. Ter troost, een goede maat van me. Ik weet zeker dat hij heel veel met hem had kunnen doen, al voor de Tour. Alleen, uh, iedereen heeft zo zijn eigen uh, uh, mensen om zich heen uh, uh, gevonden. En, uh, en de een kan er wel wat mee en de ander kan er niet wat mee. Ik, ik vraag me dus af... Uh, was geesting al voor de Tour 100 En dan is mijn antwoord nee. En ik denk bij Rabo dat ze ook allemaal zeggen. Nee, dat hoeft ook niet. Uh, die jongen die een domper op het kampioenschap. Uh, het is allemaal verklaarbaar, hoogtestage. Maar als je weet dat je een hoogtestage doet en je bent niet, uh, uh, ja, niet goed. Omdat je weet dat je een hoogtestage gedaan hebt. Dan, dan ga je niet in de finale uh, uh, zo'n demorage plaatsen. En je blaast jezelf op en je, bla je blaast er eigenlijk alles op. Nou, dat, dat stukje neemt hij mee naar huis. Dat neemt hij daarna mee naar de Tour. En dat, dat is een mentale, mentale kwestie. En daar heb je, ja, daar heb je echt, uh, echt hele goede hulp bij nodig. En dan komt er nog wat bij. Er uh, is nou al wat uh, in familiesfeer gebeurd. En ik, ik weet zeker dat hij daar niet klaar mee is. Ja, zijn Ten vader is gezien... overleden. Dat is al ja, meteen maar... bekend. En... Ja, dat was zijn grootste uh, supporter en zijn grootste steun en toeverlaat natuurlijk. Ja, en, uh, en, en ja, als je wij zeggen wel eens maar die nuchtere jongen, dat is de buitenkant. Achter dat masker, dat, er zit iets en uh, dat is een proces wat aan de gang is. En ik zeg, daar heb, je, daar heb je professionele hulp bij nodig. Vooral wanneer je dit soort prestaties moet neerzetten. Een tour rijden, nee, niet een tour rijden, een tour uh, op het podium willen eindigen. Alles erop afstemmen. Ja, dan horen die, die, uh, die mentale dingen die zijn, die zijn in mijn ogen tugger belangrijker dan het fysieke. Uh, dus ik vat het even samen. Uh, Robert Geeslik heeft al een moeilijk jaar gehad. Dan, dan gaat het eigenlijk mis vlak voor de tour met het uh, zichzelf opblazen. Nou, ik zeg niet dat het misgaat. Alleen op dat moment komt er een stukje twijfel bij een Sportman, hij gaat op dat moment twijfelen. En dan kan nou ja, een ander, hij een, een marage maken en, en, en dat, dat, dat, gaat, uh, dat gaat niet goed. Hij stapt af. Ja, en, en, en, dan zegt, en dan zegt de begeleiding, die zegt, ja maar jongen, uh, ja. dit moet je je niet aantrekken, want je hebt hoogtestages gedaan, dat is de terugslag die je hebt. Uh, dat kun je allemaal wel zeggen. Ja. Maar die renner die voelt, Godverdomme, dan heb je toch wel heel slechte benen. Uh, je begint in de Tour, je hebt nog niet de benen die je graag wil hebben. Dan val je nog een keer op je plaat en, goed hard en hij valt goed hard. Uh, dan moet je door die pijn heen, dan, dan, dan ga je je al afvragen van, komt dit goed? Uh, er zijn zoveel, zoveel uh, twijfels wat, wat er door de, bij die jongen door het hoofdje heen gaat. En, ja. en dan komt dat kwetsbare stukje van, ja, wat is het belangrijkste in je leven? Ja, dat komt dan ook nog eens weer boven, dat is de familie. Uh, oh, oh, oh. Dat, ja, wat... is zo dat is zo gevaarlijk. En daar heb je, daar, daar heb je in mijn ogen uh, hele goede steun bij nodig. Hij zegt ook, uh, met die wonden valt het wel mee. Mijn benen willen niet meer. Nou, die benen die kunnen ook blokkeren <coughs> omdat je uh, zo bent gevallen. Uh, wanneer je bekken scheef staat of je hebt ergens anders een, een blokkade. Dan, dan, dan heb je geen goede doorbloeding. Ja, je, je blokkeert gewoon in je benen. Ja. En dat voelt hij ook. Alleen tussen de oren komt het ook nog eens een keer dubbelzwaard aan. En, en dan, dan, dan kan hij proberen wel tegen zichzelf te zeggen... ja, maar dat is logisch, uh, dit heeft twee, drie dagen nodig. Misschien wel vier dagen. Dat ze de boel weer uh, goed op de plek hebben. Want ze zullen een manueel mee hebben die uh, de boel corrigeert. Alleen, dat heeft tijd nodig. Maar heeft hij toch zin om door te gaan nu nog? Maar hij moet door. Ja? Ja, kijk, hij, kan, hij, hij kan die ploeg niet, uh, niet, niet zomaar verlaten. Dat, uh, ja, Als hij dat zou doen, dan... Uh, dan heeft hij een superslecht gevoel als hij thuis komt. Dat, dat, dat gevoel dat komt pas, denk ik, als je thuis bent. Ja, maar hij zegt ook: ja, het heeft niet zoveel zin om mee te fietsen. als ik niet kan meefietsen in de Ja, tom. maar waar is een minuut vliegen? Waar moet Contador dan? En, en, en als ik vandaag Contador uh, bekijk. en hij probeert iets op het laatste klemmetje. en hij kijkt dan om en hij heeft de gebroeide Slek al in het wiel zitten. die nu al met de, uh, met zeg maar de psychologische oorlogsvoering zijn begonnen. Ja. maar hij moet nog steeds die 1 hey, minuut 20 op die maanden goed maken. Contador uh -huh. zegt toch ook niet gaan naar huis. Nee, maar Contador is niet zo hard gevallen en die heeft zijn rug niet open liggen en dat soort dingen. Nee, maar Contador is de, de, de grote man uh, waar iedereen van roept, die gaat de tour winnen. En Slekkie wil gewoon twee. En dan heeft hij 1 minuut 40 hij aan zijn broek door die valpartij. Hij staat op Slekki op 1 minuut 20 of zoiets ergens. En dan. En dan, hij moet in de aanval. En hij kijkt om en hij heeft nu al de twee gebroeders in het wiel zitten. En ja. die blijven gewoon lekker zitten. Die, die, die moeten niet zo nodig. Die gaan gewoon wachten tot hij dadelijk echt aantoont dat hij een mindere dag, dag heeft. En dan, gaan, en dan kruipen ze uit hun schulp, mits ze goed zijn. En, maar die beginnen nu al met het psychologische spelletje. Ja, want we hebben ook gezien dat de slechtjes in die ploegentijd zit. Vond jij ook dat ze niet heel erg denderend erbij fietsten? Nee, en dan kom ik waar, waar we eigenlijk naartoe willen... is dat Gezing voor de Tour niet top is. De slekjes, in ieder geval Andy... was ook voor de Tour niet goed. In het begin van de Tour was hij ook niet goed. Want anders wordt hij uh, op de muur niet naar achter gereden. Dus de, daar, daar laat hij eigenlijk al zien dat hij nog steeds niet goed is. Alleen vandaag zat hij wel waar hij moest zitten. En dat is, wanneer Conte daar omkijkt... moet hij in de ogen van Andy kijken. Ja. En dan ben je dus de boel al aan het afbreken. En, en dus... Robert moet, moet gewoon tonen dat hij uh, veerkracht heeft... en dat hij het uh, niet alleen voor zichzelf doet, maar ook voor de hele ploeg. Ja, voor maar, de hele ploeg. want de hele ploeg is natuurlijk om Geesink heen gebouwd. En zo wordt het ook. Kan je dan nog iets anders als het met Robert niet mocht lukken? Uh, natuurlijk, maar zover, zover mag je nu nog helemaal niet, niet, niet, nee? niet, niet, niet denken. Laat staan erover praten... Uh, wanneer een renner, uh, ik kom nog uit de tijd van Zoetemelk... bij ons in 1980 in de ploeg. Wij hadden geen een van alle vertrouwen in dat hij de Tour ging winnen. Hij had het hele uh, jaar eigenlijk nog niks gereden. Nee. Allemaal twijfel. Die eerste week dachten we nou, dit wordt nog niks. Maar we hebben het nooit laten merken. We hebben ons er allemaal voor ingezet. En dat is nu ook de taak van die jongens. En die jongens zijn allemaal oké. Okay. Maar alweer als die renner Gezing ook nog voelt... dat die renners ook nog, zijn ploegmaten ook nog gaan beginnen te twijfelen... ja, jongens, dan, dan, dan is het bij die jongen echt met de oortjes naar beneden. Nee, kom op, Robert, uh, morgen weer een dag. Uh, daar komen we wel door. Dat is voor de klassementmannen is het gewoon handhaven voor in de groep. En dit is weer een groep voor de ontsnappers. En ik heb al gezien wie daar morgen waarschijnlijk uh, probeert bij te zitten. Dat is Chavanel, want die... Uh, die was vandaag te snel gelost. Dus die gooide de handdoek te vroeg voor mij in, oh, de, in de, okay. de ring. Ik dacht, daar nou, wordt niks meer met die Chavanel. Maar nou, jij denkt dat is een tactiek. Dat zou dus ook kunnen, dat hij dus ook ergens mee zit te worstelen. Dat hebben wij niet meegekregen. Want die was eerder deze week ook al niet echt uh, heel erg. Ja, lekker aan het maar fietsen, die zoekt zoek zoek altijd zijn dagen uit. Ja. Nou, morgen is een dagje. Dat is wel een Chavanel-dag, wanneer die goed is. Nou en. Uh, ja... Ik vind dat hij bij Rabo nu, vooral nu de boel moet rustig houden... en niet nu zo nodig mannen mee moet sturen. Oké, okay, als het makkelijk gaat en je hebt een, een een mannetje mee in een kopgroep... er is niks mis mee, maar uh, dat moet niet de opdracht zijn. De opdracht is gewoon, jongens, praat Robert Moed in. Blijf bij hem, steun hem, want hij heeft een hele lange dag om te denken. En je moet zorgen dat iedereen positief denkt. En als je hem alleen laat, gaat hij negatief denken. Een heel goed advies van Henk Lubberding voor de Rauwbankploeg. Henk, dank je wel. Oké. Okay. Tot morgen. Oké. Okay. We gaan verder met volleybal verlaten. Even de tour dus. Want de Nederlandse volleyballers kunnen zich nog steeds plaatsen... voor de Final Four van de European League. Oranje won vanavond in Rotterdam met 3-2 van Spanje. En morgen ontmoeten beide landen elkaar opnieuw. Dan moet Nederland met 3-0 of 3-1 winnen... om een plek bij de beste vier te bemachtigen. Bondscoach Edwin Benne zag vanavond wedstrijd met alles erop en eraan. Ja, dat hoort erbij bij een spannende wedstrijd, denk ik. Uh, ja, ook een, een team, uh, een tegenstander die op hoog niveau staat te volleyballen. Zowel uh, fysiek als ook uh, tactisch. Dus ja, dat, uh, dat is, heeft een, uh, ja, een golfende beweging tot gevolg uh, gehad voor vandaag in ieder geval. En uh, een hard werken voor ons. Uh, ja, zowel in, in, in tactische zin ook, maar ook uh, fysiek, dus uh, pittig. Maar, maar wel, denk ik, een, een wedstrijd op goed niveau. Ja, maar en met wat voor gevoel sta je na zo'n wedstrijd hier dan? Is dit iets wat je inmiddels wel gewend bent met dit team? Want ja, dit is een beetje het verhaal van de European League, pieken en dalen. Of heb je gewoon een lekker tevreden gevoel van, nou, het kan nog steeds? Nou, dat pieken en dalen is wel wat minder geworden de laatste tijd. We staan natuurlijk ook in dezelfde samenstelling, Nu al iets langer, uh, toch al veel beter ingespeeld zijn we. Maar ik sta er met een tevreden gevoel, omdat we gewonnen hebben omdat uh, je niet zo makkelijk wint tegen deze tegenstander. En, uh, een 3-2 is mooi, uh, biedt in ieder geval nog mogelijkheden voor morgen. En ook voor uh, het verdere verloop in de European League, dus de finale. Dus we hebben het nog in de hand en uh, dat is uh, iets waar je tevreden over kunt zijn. Ja, wat opvalt is dat in de tweede set komt Jelte Maan erin en er komt beleving en er ja. komt sfeer in. Ja, hij bracht heel veel energie in de groep, in het team. Speelde zelf ook heel erg goed. En dat is natuurlijk heel prettig als je zo'n speler uh, van de bank kunt halen die dan nog een extra impuls uh, in het team geeft. Ja. Ja, is dat ook het lekkere van deze selectie dat je op het moment dat Snippen even niet draait, dat je hem in kunt brengen en dat het gewoon wel lekker blijft draaien? Nou ja goed, uh, je noemt Snippen, die uh, heeft de laatste thuiswedstrijd uh, serie drie weken geleden hier uh, fantastisch aan spelen. En uh, ja, dat, moet, dat kan ook gebeuren dat het wat minder, minder gaat en dan ben ik natuurlijk blij dat ik, uh, dat ik een hele goede bank heb. Ik denk dat we op alle posities heel erg goed zijn bezet. En uh, ja, de, goed, de concurrentie in de groep is er, is er ook naar. Nou, ja, uh, ik heb dus daardoor goede wisselmogelijkheden. En, uh, vandaag was het ook, ook hard nodig. Uh, je ziet dat uh, de dat wisselspelers mede toe uh, bijdragen dat we, dat we de 3-2 uit het vuur slepen. Ja, is dat ook de kracht van dit team dat het een, een hele brede selectie is? En vooral ook dat het een team is, dat het een hechte groep is geworden? Dat is een heel groot, uh, heel groot voordeel, heel groot winstpunt. Daar hebben we hard voor gewerkt de laatste 2,5 maand. Dit is een hecht collectief en uh, dat is uh, nou, een waardevol iets. Ik denk dat het een mooie basis is om uh, op verder te werken. Nou, dus Edwin Bennet, de bondscoach van de Nederlandse volleybalmannen. Hij, hij was in gesprek met Maarten Tip. Sport, kort, Marielle Vos heeft alvast een voorschot genomen op de overwinning in de Giro d'Italia voor vrouwen. Ze won vandaag de voorlaatste etappe en dat was al haar vijfde dagzegen in deze ronde... Tijdens de afsluitende tijdrit morgen verdedigt Vossen een voorsprong van 2 minuten en 48 seconden op de nummer 2 Emma Pooley uit Engeland. De Nederlandse tennissers staan in het Davis Cup duel in en tegen Zuid-Afrika op een 2 in achterstand Robin Haase en Jesse Houtegalung verloren vandaag het dubbelspel in 4 sets. Morgen zijn er twee afsluitende enkelspelen die moet Nederland dus allebei winnen om de kans te maken op kwalificatie voor de wereldgroep. FC Utrecht heeft de Zweed Johan Martensson vastgelegd. De 22-jarige middenvelder komt over van de Zweedse club Gijs... en tekent voor vier jaar in de Domstad. Formule 1-coureur Mark Webber ten slotte... start morgen bij de Grand Prix van Groot-Brittannië van pole position. staat hij reed op het circuit van Silverstone de snelste ronde... en bleef Sebastian Vettel driehonderdste van de seconde voor. Het team van Red Bull heeft tot nu toe in alle negen races de pole position gehad.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 Accord perdu, accord perdu, j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé obstiné, vers l'horizon, l'illusion, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant ses noms, je m'en accuse à présent, mes amis, mes amours, mes emmerdes.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 ...waren weer drie nummers uit de Radio Tour Top 100... ...die we overdag draaien en uh, wij doen er dan met tegenaan. S'avonds in de avondetappe, nummer 68 tot en met... Uh, uh, ...nee, wat zeg ik, 67 tot en met 69. We horen Charles Aznavour, Mes Zemmerdem... ...en uh, Sandra Kim Germelavi, de Songfestival-winnares uit België... ...15 jaar was ze toen en Yves we dan van. Goed, uh, hij werd uh, vooraf genoemd als de man die op superbest... de gele trui zou overnemen van Thor Huushof, Daar staat je Kedel Evans. Na de etappe blijft het verschil seconden door het ongetekend rijden van de Noor. Evans finishte als derde. Jeroen Wiedaert stortte zich in het finishgewoel. Hij komt eerst met wat verwilderde ogen bij de bus aan... voor de bekende haag van camera's en microfoons en stapt direct binnen. Eerst even verwerken. Cadel Evans, terwijl die was verwacht als de nieuwe gele truidrager. Maar dingen lopen altijd anders dan verwachtingen in de tour. John Long, on a vu beaucoup BMC, on a beaucoup vu BMC aujourd'hui. Vous avez vous avez travaillé maillot. Non, simplement, uh, parce qu'on voulait pas laisser aller l'échappée à 7, 8, 9 minutes. Uh, on savait très bien que Garmin n'allait pas rouler derrière l'échappée. Dans cette échappée, il y avait des coureurs qui étaient à 4 minutes, peut-être pas dangereux au, au général. Mais il y a des coureurs comme T.J. Van Garderen, qu'on va pas sous-estimer. Uh, et qu'on va pas laisser prendre le maillot avec 2 minutes, donc... euh Vlugleider uh, John de Lange zegt, ondervraagd door de Franse collega's, dat ze helemaal niet zo erg bezig zijn geweest met die gele trui. Van Garderen niet te ver laten gaan, dat was even een zorg. Est là et elle est en forme. Donc, voor de rest was het een goede ploegprestatie. Geen zorgen. Dan maar even over in het Nederlands, John de Lange. John, hij werd verwacht voor het geel. Het is even anders gelopen. U hebt gezegd dat ik was verwacht voor Geel. Ik heb gezegd aan uw collega's die zijn me komen zien deze morgen... dat het uh, meest belangrijk was tijd te nemen over andere leaders... en geen tijd verliezen over uh, onze favorieten. Nee. Wat heb je gezien, wat je mooi vond op het laatst? <laughs> Een uh, hele goede prestatie van de hele ploeg. Ja, niet speciaal Cadel. Ah, Cadel ook, maar uh, ik denk uh, Cadel is nog uh, op het podium van die rit... Uh, we waren niet, uh, niet zo ver van de ritoverwinning nog één keer en uh, dat was een goede aankomst voor hem. Maar uh, ik denk dat uh, meer indrukwekkend was, uh, was de ploeg, de ganse, de ganse job van, van de ploeg. Dus dat was heel goed. Team prestatie. Ja, team prestatie. Omtrent. Je ziet dan eerst Fienokerof gaan. Wat denk je dan? Laat maar gaan. Ja, er was uh, ook wind op kop hier de laatste twee kilometer. Dus uh, rustig blijven en uh, tempo maken. Ja. Wat was de strategie wat betreft Cadell... waar iedereen zoveel verwachtingen over hem had op Superbest? Ik denk dat alleen maar de journalisten hadden... Super... Zij of... zei het weer. <laughs> nee, nee, maar het is waar. Ik heb het gezegd, de mensen die waren hier deze morgen... die hebben een interview gemaakt. Ik heb gezegd, uh, we hebben geen drukte om de gele trui te nemen. Zeker ja, en nee, vast niet. Nee, nee. Rustig blijven. Ja, we hadden uh, ja, een kans van een retoverwinning. We hebben geprobeerd. En als u kijkt, ja, Gessing verlies een beetje tijd... Uh, we hebben de ganze dag daar geweest. We zijn altijd in vertrouwen met de ganze ploeg, dus goeie dag. Je ziet dat Cadel bij het top-trio gewoon in de buurt blijft. Bij Alberto Contador, bij Andy Schlek. Het is de beste, beste plaats om, uh, om al de moeilijkheden te, te verminderen. Hoe tref je hem aan in de bus? Uh, alles, was goed. alles was goed. We hebben een, een goede een dag geweest. Dat was een heel goede week. Dus uh, morgen in saint -Floor en dan we zien dag per dag. Evans zelf laat zich niet meer zien in de deuropening van de ploegbus. Hij is er gaan douchen na een harde dag in de regen. Tweets uit de Tour. Veel lof is er op Twitter voor Thor Huershoft. Zelfs in de eerste bergetappe werd hij niet uit het geel gereden. Ploeggenoot Christian van der Velde is onder de indruk van zijn prestatie... waanzinnig goed gereden vandaag. Dat is Sven Velde op Twitter. Maar er waren niet alleen complimenten van teamgenoten voor Huurshoft. Ook Nicolas Roach, kopman van AC Deuxerre, toonde zijn bewondering. Thor heeft fantastisch gereden om zijn gele truit te verdedigen. En wat zei David Miller? Op 400 meter voor de finish zat ik vier renners achter Huurshoft. Ik dacht even naar hem toe te rijden toen hij overschakelde naar Warm Speed. Het was fantastisch om te zien. Hammer time, al dus David Miller op zijn Twitterpagina. Karel Evans is de grootste concurrent van Huushoft... om het geel over te nemen op dit moment. Hij was verrast door het goede rijden van de Noord. Huushoft klimt goed, hè, twittert Evans voor een man van zijn postuur. En over zichzelf zegt Evans dat hij goed door zijn teamgrootte is geholpen. Hij voelde zich alleen niet zo prettig in de regen. Quotes van de dag kwam van HTC-renner Danny Peet. Hij legt een verband met de Formule 1. Voordat we overstapten op Continental-banden... haatte ik fietsen in de regen. Nu vind ik het slechts stom. Radio Tour de France... Dit is de avondetappe. De negen Russen die in deze Tour de France actief zijn... rijden allemaal voor dezelfde ploeg, Katusha. De Russische ploeg met een budget van zo'n 15 miljoen euro. In plaats van buitenlandse toppers te kopen... richt Katusha zich vooral op het opleiden van jong Russisch talent. En gevolg is dan wel dat de resultaten tot nu toe nog uitblijven. Bij Katusha werkt sinds 2,5 jaar ook Bart Leijsen. De Belgische oudrenner vertelt hoe hij bij de ploeg terechtkwam als ploegleider. Ja, vorig jaar reden we met een ander fietsmerk. Dat is, zo is het eigenlijk begonnen. En, uh, zij zochten iemand uh, voor de Vlaamse koersen. En, uh, ik werkte nauw samen nog met, uh, het, uh, met Ridley vorig jaar. Um, dat is eigenlijk de stap. En zij hebben dan gevraagd of zij eventueel een Belgische sportdirecteur uh, konden vinden. En, uh, ze zijn dan toen bij mij terechtgekomen. Ik heb die taak. Ik was eerst uh, zes jaar mechanicien van onder andere Cadell, McEwen enzovoort. Uh, uh, ik ben dan ook 13 jaar zelf prof geweest. Ik, uh, ik had wel de ambitie om, uh, om de stap te zetten van, uh, naar sportdirecteur toe. Dus uh, dat, dat sprak me wel aan en uh, ik heb die kans uh, gegrepen met, met beide handen. Eerst dus mechanieker en daarna sportdirecteur geworden. Was dat een uh, lastige omschakeling? Ja, mechanicien, uh, dat is één taak. Uh, sportdirecteur, dat omvat eigenlijk heel de ploeg. Zowel renners, zowel verzorgers, zowel mechaniciens. Koerstactiek, uh, eigenlijk uh, de taak onder de koers is eigenlijk de gemakkelijkste. Dat is uh, de koers wat, wat lezen of bijsturen. En uh, eigenlijk het werk dat uh, de ploegleider vooraf moet doen, het gebeurt uh, voor en na de koers. Uh, het is een heel andere omschakeling, omdat ik was eerst mechanicien. Fietsen uh, werkt of werkt niet. En, uh, met, met de ploegleiderfunctie uh, is dat wel heel wat anders. Dan ligt het gecompliceerder. Je moet met zoveel mensen rekening houden. Iedereen heeft wel eens een slechte dag. En, uh, ja, dat is natuurlijk wel iets lastiger, maar ik, ik, uh, ik vind het nog altijd leuk om te doen. Dus, uh, Negen Russen, dus in de, in de ploeg in deze tour. Hoe gaat dan de communicatie? Praat u goed Russisch inmiddels? Ik, uh, ik, ik heb moet zelf vaststellen dat ik deze week heel veel bijgeleerd heb over het Russische uh, taalgebied. Maar uh, nog langer niet om volle zinnen te kunnen maken. Maar uh, alle staf, uh, alle renners die hier uh, weer zijn, die wonen allemaal bijna in, in Italië. Ze dus hebben de Italiaanse taal heel goed onder de knie. Ik heb daar. Die ook gelukkig onder de knieën gekregen via, via de Mapei-periode en uh, dat lukt, dat lukt uh, voortreffelijk. Dus u hoeft niet in het Russisch te vertellen dat iemand naar voren moet of moet aanvallen, cetera. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Uh, hoe, hoe, kijkt, hoe kijken jullie uh, tot nu toe terug op, uh, op in ieder geval de eerste week van de Tour? Uh, al, alle renners zijn nog uh, in de koers, uh, maar hoe kijken jullie er verder op terug? Ja, we hadden er eigenlijk eerlijk gezegd iets meer van verwacht. Uh, we zijn naar hier gekomen met eigenlijk de bedoeling voor een ritoverwinning met de Janov. Hij heeft natuurlijk wel zijn beste piloot verloren. Twee dagen, uh, een week voor het uh, aanvang van de Tour in een koers was die jongen, heel, heel zwaar gekwetst. Maar dat neemt niet weg uh, dat wij onze ambitie hebben op, opzij moeten zetten. Hij, Hij is naar hier gekomen eigenlijk om de eerste plaats te leren, maar eigenlijk ver in de achterhoofd toch een mooie eren plaats te behalen. Hij heeft gisteren eindelijk eens uh, kunnen sprinten zoals hij hoeft te sprinten. Uh, Oké, okay, hij was maar, maar zesde, maar eigenlijk al bij al voor een jonge gast, voor zijn eerste toer, uh, ik vind dat nog niet slecht. Mario Cipollini, de beroemde oud-Italiaanse sprinter, loopt ook uh, bij jullie, uh, bij de ploeg. Geeft hij hem veel tips? Hij geeft hem vooral tips uh, op de trainingen die, die vooraf gegaan zijn aan de Tour. Uh, Chalmzijanov is ongeveer in totaal uh, vier weken op stage geweest, trainingstage, met een onderbreking weliswaar. En, uh, daar is, was hij bijna constant aanwezig om uh, eventueel wat bij te sturen, dat hij hier en daar moet opletten. Hier in de wedstrijd komt hij gewoon ook uh, een beetje vertrouwen geven in, uh, in Dennis. Hij kijkt er ook naar op, Dennis zelf, naar Cipollini... omdat dat toch een van de, de sprinters is geweest van de afgelopen twintig jaar. Maar verder ja, moet Dennis ook zijn eigen weg zoeken... en uh, voornamelijk ervaring opdoen deze Tour. En in, in, de, in de hoop voor volgend jaar een stap vooruit te zetten. Geldt dat ook niet uh, tegelijkertijd voor de meeste anderen in, uh, in de ploeg? Absoluut. Uh, Onder andere Stilin. Dat is een, een goed talent uh, voor het middengebergte, denk ik. Voorlopig toch al. Ik denk zelfs dat hij nog een stap hoger kan mikken in de, in de toekomst. Uh, die is ook hier om te leren natuurlijk. Die is spijtig genoeg gisteren uh, tijd verloren met die valpartij. Anders zat hij wel uh, uh, twee of derde momenteel in, in het jongerenklassement. De Russen stoppen er heel erg veel geld in... Hebben die het geduld om te zeggen van... we weten dat het nog even duurt voordat uh, de jongere talenten gaan oogsten? En dat de tijd van de Ekimof, om maar even wat te noemen... dat die uh, voorlopig even achter ons ligt? Um, soms wel, soms niet. Uh, ze stopt er heel veel uh, moeite en tijd en geld in natuurlijk. Uh, af en toe voel je wel dat er iets moet in de plaats gegeven worden. Maar uh, zij begrijpen ook dat de generatie kloof die er nu is, uh, niet in 1, 2, 3 kan opgelost worden. En, uh, ze zien ook dat de jongeren eraan gaan komen en uh, ze hebben alle vertrouwen nog in de jeugd. Dus, uh, daarom, uh, soms is het moeilijk om een sponsor uh, een sponsor wil natuurlijk direct resultaat. Uh, bij ons is dat af en toe wel, wordt er de druk wel opgelegd, maar uh, achteraf gezien uh, hebben ze er wel rekening mee dat uh, Even, even wachten is totdat die jongens ook uh, hun ervaring hebben opgedaan. En ook sterker geworden is, natuurlijk. Hoe lang duurt dat ongeveer nog, denkt u, voordat er weer uh, grote Russische namen opstaan? Binnen onze ploeg moet ik toch, uh, geef ik toch nog twee jaar de tijd. Toch zeker, hè? want uh, die jongens zijn maar twee of 23 jaar. Uh, dan, dan ligt dat wel in mogelijke. Er zijn de dus jongens ook 6, 5, 26 ondertussen uh, ook al wat ervaring opgedaan hier en daar. Dus uh, ik verwacht er wel dan binnen onze ploeg een stuk of vijf, zes die, die dan uh, serieus kunnen meespelen de etappe van morgen. We gaan morgen van iets naar saint flour Opnieuw in het centraal massief. Opnieuw in de Auvergne. En vergelijk het parcours dan maar, het hele parcours, die hele etappe, met de finale van het parcours van vandaag. Dus super zwaar. Nog zwaarder dan vandaag. We krijgen een klim van de derde categorie. Dan twee van de tweede. Dan weer twee van de derde. Dan weer een van de tweede. En dan tot slot nog twee klimmetjes van de vierde categorie. Want de aankomst in saint flour is ook alweer bergop. Dus Gaan we ongetwijfeld weer een kopgroep krijgen die een belangrijk deel van de etappe gaat bepalen. Maar de klassementsmannen zullen opnieuw moeten oppassen. We hebben het vandaag gezien met Robert Geesink. We weten het, het is gevaarlijk in het Centraal Massief. Je kunt zomaar kostbare tijd verliezen in de strijd om het algemeen klassement. Het wordt in elk geval een hele zware etappe morgen met berg op berg af. De renners weten in ieder geval één ding, na morgen rustdag. Ze hebben het nodig ook. Met contact met Cornelis. Hoi, ik ben Michel. Michel, goedenavond. Jeroen, avond de Tappen. Hoi, hey, dag Joen. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ja? Ja, vroeger was Renner altijd als laatste binnengekomen, nou even uh, vandaag ook weer. <laughs> ja, is het zo? Ja, Vertel eens. Ja, ja. Woutje Poels uh, is gisteren ochtend al ziek geworden voor de wedstrijd. Ja, ja. En ik heb gewoon vandaag een hele, hele zware dag meegemaakt. Uh, ik neem wel heel groot, diep mijn petje aan, want die jongen heeft echt karakter getoond. Dus. Hij legt nou ook in zijn bed, het is dood en doodziek. Maar hij wou niks van opgeven weten, dus hij heeft echt gevochten. Ja. Nou, hij had er net twee minuutjes over. Jij hebt echt de hele dag achter gereden en vooruit geschreeuwd werkelijk, of niet? Ja, maar hij is eigenlijk pas op een kilometer of vijftig voor de gelost. Maar dan ja, stond hij echt te voeten, hij kwam echt niet meer vooruit. Uh, de blik in zijn ogen lag zo diep, hij uh, was gewoon helemaal kapot en... Ja, ik denk dat die of je had het misschien niet zo lekker om te horen... maar wel een keer of twintig overgegeven tijdens het fietsen. Dus uh, het ging gewoon helemaal niet meer. Maar hij had wel echt karakter getoond en uh, ja, heel knap dat hij nog binnen is. Het toont wel aan dat wielrenners echt, echt een beetje gek zijn, hè? Dat je dan doorgaat. Wij, wij zouden al uh, een week lang op bed gaan liggen. Ja, precies. Uh, het, ik kreeg kippenvel van uh, als ik zag hoe die de, hoe die, de wilskracht die had om uh, toch maar door te blijven rijden. En, uh, ja, we hebben de afgelopen nog tegen elkaar gezegd van... ja, jongen, nou even met z'n twee achteraan... En, als we, als we het kunnen overleven morgen dan, uh, en een rustdag pakken, dan uh, gaat er een dag komen rijden met zijn ja, plek Het is toch zo en dan jammer, hè? We want... lachten niet meer een beetje. Ja, want, want hij, was zo goed, uh, hij was zo goed in vorm. Wat is er gebeurd? Ja, nee, hij, hij is gewoon uh, ziek geworden van iets. Hij houdt uh, zijn eten niet binnen. Ja, het is ook geen brandstof, zeg maar. Ja, hij is gewoon, hij is gewoon uh, leeg. Ja. Maar hij gaat hij morgen dat weer starten. Hij komt er weer net zo snel uit. Gaat hij, hij morgen gaat starten? weer starten? Ja. <laughs> ja. Nou, waterpols, die, die, die heb je dan nog binnenboord. Jullie zijn wel een auto kwijt, heb ik begrepen, of uh, hoe zit dat? Ja, tijdens de wedstrijd, uh, bij de eerste ploegweider, Julee uh, van de Schuur, uh, ging Banken in een auto te hem staan. En uh, je ja, zat er bovenop. Ja, dat gebeurt wel eens. Uh, ja, nou is het onze beurt om een keer achterop te klappen. <laughs> dus ik was nog even bang dat ik Parijs niet zou halen, want uh, ik heb jullie mijn auto gegeven. En toen stond ik langs de kant waar uh, de organisatie had... Uh, Opgelost. Die hebben daar een auto achter in de caravan rijden. Okay. En, die hebben, en die hebben onze auto op een sleepwagen gezet. En uh, we hebben toch de koers kunnen uh, volmaken. Ja. Morgen uh, wel weer een zware dag, hoorde het Gionet net zeggen. Dat wordt dus wel weer even pittig voor, uh, voor Woutje Poels. Ja. Maar jullie zijn vast ook weer wat van plannen, denk ik zomaar. Want ik hoorde Johnny zeggen van die bolletjes, die, die pak ik weer terug. Dat moet dan maar morgen gebeuren. Johnny was op de klim van tweede categorie. Uh, was hij weer echt ouderwets bezig. Hij is met ja, een ton weggereden. Dus uh, ik denk dat die hoop critici. misschien toch wel. Uh, heeft laten zien dat hij toch ook nog zeker wel voor de bergtuig kan gaan. Hoor. Ja. Mensen die er misschien niet in geloofden. En uh, ja, heb je toch heel, heel, heel goed laten zien op die klim. En uh, we ja, hebben morgen natuurlijk ook nog Rob Ruijg, uh, die ook vandaag weer uh, formidabel gereden heeft. Zeg, je zegt wel eens wat tegen mij dat ik bij die, ploet, bij die, bij die besprekingen zit, maar heb jij op mijn <lacht> te zitten kijken via de webcam of zo? Want ik heb hier staan Rob Ruig. daar moet ik nog eens even over praten, want die gaat het de beste mee omhoog. Ja, die, gaat de, die, die heb in de Doviné uh, en vooral ook in het Kamerza-Nederland zelf natuurlijk uh, echt gigantisch goed bewezen en uh, hier doet hij het weer. Had alleen problemen uh, ja, met die klim uh, natuurlijk de hele week op de vakkers gereden. En dan kennen die ervaren mannen het om net even een tandje groter op de macht, uh, zo'n klim oprijden. Ja. En hij moet het natuurlijk echt uh, vers, uh, van zijn ritme hebben, maar het ging, ja, ging wonderbaarlijk goed. En uh, ik geloof dat die 33 seconden is van de winnaar. Dus, uh, petje af. Uh, petje af en uh, beloof van morgen ook weer uh, ja, iets moois te worden. Uh, heb je nog wel een beetje medelijden voor uh, die andere Nederlandse ploeg? Met die andere Nederlandse ploeg moet ik zeggen. Met de Rabo's, want uh, daar kom ik wel, hè? Ja, ja, ze gokken, gokken natuurlijk op Robert Kezing. Ja, die is natuurlijk uh, echt in een lullige valpartij geraakt. En gisteren is hij er eigenlijk goed heen gekomen door die valpartij heen. Dus uh, ja, toch nog schade vandaag en, uh, ja, dan, in de hè? Ja. en dan de problemen En de Tour is daar gewoon bikkelhard. Maar ja, zoals je het verliest, uh, zo ik je het een keertje terug in ook misschien hè. Laten we het hopen voor ze. Op, op, zeggen ze dat in Parijs het pas afgelopen <laughs> Ja, Parijs is verloopt. En deze in Canada zal ik me nog wat niet meer neerleggen. Want die gaat nog een keer in de aanval. Dus, uh... ah, laten we het hopen. Parijs is voorlopig ja. niet ver, uh, Michel. Ja. We spreken <laughs> elkaar weer morgenavond. Ben benieuwd wat er dan weer is gebeurd. En uh, rij voorzichtig, zou ik zeggen, morgen. Ik rij altijd voorzichtig. Oké. Okay. Morgenavond weer een nieuwe avondetappen. Zo direct het 11 uur. En dan John Jansen van Galen met het oog. aan. <truhend>